Middernacht, het is nu vrijdag 4 november. Onder Nederwit met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou heeft gezinspeeld op een mogelijk vertrek. In het parlement zei hij dat hij niet hecht aan het plus. Eerder vanavond liep oppositieleider Samaras met zijn fractie kwaad weg uit het parlement. Dat gebeurde nadat hij Papandreou opnieuw had opgeroepen om af te treden. In het parlement werd gedebatteerd over de stabiliteit van de regering... na het veelbekritiseerde idee om een referendum te houden over het Europese reddingsplan... Papandreou lijkt inmiddels bereid af te zien van zo'n referendum. In Europa en Amerika zijn de beurzen gesloten met winst. Het koersverloop werd vooral bepaald door de bekendmaking... dat het Griekse referendum waarschijnlijk niet doorgaat. De AEX-index in Amsterdam sloot 2,1 hoger... en in Frankfurt, Londen en Parijs lagen de winsten tussen 1,1 en 2,8 De Dow Jones-index sloot 1,8 hoger. De gemeente Amsterdam wil op Koninginnedag grote evenementen weren uit de binnenstad. Burgemeester van der Laan probeert ermee incidenten te voorkomen. Zo wordt het 538-muziekfeest op het Museumplein verboden. En ook het dansfeest op het Rembrandtplein mag daar niet meer worden gehouden. Mogelijk alternatieve locaties zijn het rijterrein, de Arena en Zuid-WTC. Een oplossing voor de kwestie van de weigerambtenaren... die geen homostellen willen trouwen, is vooruitgeschoven.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 AZ verspeelde uit bij Austria-Wien een 2-0-voorsprong. Het werd uiteindelijk 2-2. Dan het weer. Vannacht wat lichte regen of mondregen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Overdag bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Als een priesteres die een hallucinerend ritueel uitvoerde... zo zong Christiane Stortijn dinsdagavond in de Kleine Zaal van Amsterdam... als toegift Abun van Van de Kanter. Een gebed het onze vader in het Aramees. Peter van der Lind was er gisteren in trouw lyrisch over. En dan bedoel ik het hele concert. Nou zijn recensies niks waard, dat weten we wel. Feit blijft dat Christiane Stortijn... Een hypermuzikale rasartiest is die mensen in de band brengt. Haar nieuwe cd heet Stimuleer Zenenzocht. Stem van het verlangen of stem van het heimwee... die soms zo verschrikkelijke kracht die aan je kan trekken naar elders. Weg van hier naar een plek misschien wel voorbij de grenzen van de wereld. Nou is Stotijn te gast vannacht. Ik weet dus niet waar wij terecht zullen komen. Maar aan het begin van de uitzending trekt altijd even de stem van de voicemail. Er is één nieuw bericht. Dag Lees. Zoals gezegd, jouw gesprekspartner Christiane Stotijn. Zij zingt veel repertoire van Mahler, Schubert, Wagner, Tchaikovsky. Ga maar door. Zo met je de hele 19e eeuw beslaan, die heren. Mijn vraag, zou Christiane niet liever ergens in die tijd geleefd willen hebben? Misschien wel als muze van een van de componisten. Wie zal het zeggen? Ik ben benieuwd naar haar antwoord. Ik wens jullie een heel romantisch gesprek. Ja, nou, dat gaat wel lukken, Harm Edens. Gast van gisteren. Uh, voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren... om te weten wie mijn gast is, maar nu moet gaan slapen... u vindt het allemaal ook op de website van kazaluna.ncf.nl. En voor wie niet langer kan wachten is hier... het antwoord van Christiane Stortijn. Het antwoord is zeker ja. Echt, echt waar? Ja. Andere wereld, andere tijd... Ja, ik, ik voel me zeker in de, de, de, de, de, de, zeer verbonden met eind 19e eeuw. Zowel in, in literatuur, zowel in dichtkunst, zowel in schilderkunst, uh, in muziek. Maar het, het fijne is dat je, ondanks uh, dat ik die muziek uit die tijd mij het meeste... Ja. Aantrekt, uh, is dat ik ook nu met componisten van nu werk. En dat dat, als, als, um, als je het hebt over muzen, dat dat nog steeds nu bestaat. En dat je dus, ondanks dat je je thuis voelt in die periode, dat je dat echt heel goed naar je eigen leven kunt halen. Want voor wie ben je dan nu een muze? Nou ja, dat kan, kan ik zelf natuurlijk niet zeggen. <lacht> nou, dat hebben ze vast in de steen gezegd. Nou ja, als we, bijvoorbeeld uh, dat gebed wat ik, uh, ja. wat ik heb gezongen, dat was, dat was voor mij geschreven. Van de kant. Ja. Ja. Ja. En wat ik, uh, wat ik heel erg merk aan dat lied, en met name met dat, uh, dat gebed, dat heeft ook, ook eigenlijk een vrij lange geschiedenis. Omdat we elkaar heel erg lang kennen. En ik hem ooit een boek gaf uh, en daarin stond dat gebed in het, in het uh, Aramees, het Ons vader. En uh, ik toen al heel graag wilde dat hij een gebed voor mij zou schrijven. Omdat ik eigenlijk altijd gezocht heb naar een ritueel. Voor mij is zingen voor, voor publiek is een ritueel. En ik zoek naar dat ritueel. En dat en, ja, voor sommige mensen heeft dat een, een, een romantische lading uit een andere tijd. Voor mij is het iets, ondanks dat ik me in die 19e eeuw zeer uh, thuis voel... nogmaals, is het iets wat ik nu ook beleef in deze tijd. Ondanks dat er natuurlijk... Hele andere dingen gebeuren in de wereld, ben ik eigenlijk nog steeds in die tijd. En niet doordat ik, uh, ja, misschien ook zeker wel, dat ik natuurlijk met dichters bezig ben en, en schrijvers uh, uit, uit die tijd die verbonden zijn met die componisten. Um, maar ook doordat je bezig bent met tekst... en daarin probeert met een componist van nu ja. in verbinding uh, te geraken. Het is bij dat, dat die toegiften die je mm. doet, en dus vaker doet, denk ik... Hè, dat onze vader ja. van, van de kanter, is dat is dat dus ook heel erg gelukt. Dat vind ik nogal wat. Met een mm. gebed eindigen, er kwam nog, nog een lied natuurlijk, mooi, mm. maar goed... het is wel wat je geeft eigenlijk aan het eind... Mm. Dat, dat is nogal wat. Het is het, het Onze mm. Vader. Het is ja. een van de cruciale teksten uit het christendom. Ja, ik heb. Het is, het is, gelo, het is uit een kerkelijke, gelovige mm. traditie. Maar ik heb, ik heb geprobeerd, uh, tenminste bij het concert ook... Dat, uh, dat onze vader is voor heel veel mensen, onder andere ook voor mij... Ja. Uh, zoals wij het kennen, onze vader in de hemel zei... toen we worden geheiligd, koninkrijk komen... Is, betekent eigenlijk heel weinig. Betekent, het zijn heel afstandelijke woorden en heel onpersoonlijk. Ja. En als je het leest, ook in de, ker, in de kerkdiensten... Ja, dan, dan blijft het, het komt zeker niet, bij mij tenminste, in mijn hart totdat ik dus een vertaling las, een vrije vertaling... van het Arameese Onze Vader, uh, van Bram Moerland... wat ik ook voorlas in het Concertgebouw. En dat deed ik ook met name daarom... omdat het voor mij niet uh, verbonden is met... Uh, ten eerste niet met het woord geloof... En met een, met een, of met overtuiging of een bepaalde richting in een geloof... maar meer is als een meditatie. En zo ervaar ik ook het zingen voor mensen... dat het... Dat het uh, iets meditatiefs kan zijn. En dat is niet uh, iets wat uh, met een geloof verbonden hoeft te zijn. Nee. Maar wel een ritueel, zoals je zegt. En, waar, en wat hoop je dan met zo'n ritueel of een meditatie te bereiken... met de mensen in een, in een zaal, waar het dan ook is? Ja, nou ga ik iets zeggen wat misschien, uh, misschien dan toch... <laughs> um, naar een geloof toeneigt, maar... Ten eerste probeer je te verbinden, maar wel iets te verbinden met iets hogers. En dat is heel gevaarlijk om dat te zeggen, want wat is iets hogers? Het is, het is de tweede keer binnen denk ik drie weken dat een muzikus die hierover spreekt... en twee weken geleden was het Rijmer de Leeuw, die gebruikte ook het woord gevaarlijk... Mm -hmm. Dat vind ik. Dat, dat treft mij toch wel heel erg. Maar ga door. Dat is mm. dit, dit, dit een punt. Waarom voor is? Voor mij is het niet gevaar. Nee, dat begrijp ik. Maar ik. Uh, maar vertel, eerst wat je, vertel eerst wat je wil zeggen. Misschien is het meer dat zodra je zegt dat je verbindt met iets hogers, dan spreek je iets uit wat je op dat moment alleen maar uh, kunt toelaten, wat je zelf niet kunt sturen. En dat is eigenlijk uh, het, het, het mooiste wat wat ik uh, van iemand persoonlijk heb gehoord, die ook voor mij. Uh, dat is een heel heel mooi verhaal wat ik zal, zo zou zal vertellen, dat is uh, Janet Baker. Dat zij tegen mij zei, uh, een grote... Janet Baker voor mensen ja, die is mijn, niet, niet in de klassieke muziek thuis zijn. Dat is ja. een van de grote zangeressen. Ja, en mijn, mijn, ja, mijn coach ja, en mentor. Mijn mentor. Okay. Een van de dingen die zij zei, was dat uh, mensen uh, vaak de fout maken dat ze hun talent verwarren met zichzelf. En dat, heeft, dat houdt mij elke dag bezig. Dat je talent, wat je voelt, wat je, he, wat je ja, nou eenmaal hebt meegekregen... Uh, soms ook kan beschouwen, en meestal zelfs moet beschouwen... wat Janet Baker vooral ook doet, als iets wat niet van jou is... En zij uh, spreekt over haar talent ook iets alsof het naast haar staat. Alsof je het gekregen hebt. Ja, en heel letterlijk ook een gigantische verantwoordelijkheid daarvoor dus hebt. En dat, is, uh, dat geldt ook dus op het moment dat je een gebed zingt... is het niet zoiets van ik, ik, uh, ik, wil, ik wil jullie iets hogers geven... Want dat is namelijk niet iets wat ik wil. Maar ik voel zelf de, met name eh, allereerst een verbinding met die tekst, met het Aramees. En het, eh, de vertaling daarvan is dat klank op zich... Al verbindend is en je dus ook termen als iets hogers of iets spiritueels of die niet hoeft te gebruiken, want je voelt maar, dat het iets. Ja. Je voelt dat een publiek reageert zonder dat je zonder ja. dat je daar iets uh, voor hoeft te bedenken, zeg maar. Dat ja. maar dat dat je wordt dus ook echt aangeraakt. Maar dat dat ho, hogere. Wat is dat dan? Ja, dat is voor iedereen. Dat is een beetje de, dezelfde vraag die sommige mensen. En wat is het voor jou? Ja, nou ja, dat, is, dat hangt er vanaf wat jij er dan in ziet. Want het grappige is dat als iemand mij zo vraagt... geloof je in God? Ik, ik verbaas me altijd over mensen die daar uh, meteen ja of nee op zeggen. Terwijl het zo afhangt van uiteindelijk de vraagsteller... Ja. Wat, wat voor het hogere. Uh, ik, ik heb het eigenlijk nooit als iets hogers omschreven, want het, is, uh, het kan net zo goed uh, ontzettend laag liggen. Het is een verbinding met een kern uh, in jezelf. En het grappige is dat uh, het, uh, ik het in de cd, uh, in, deze, in deze muziek, van uh, dus stieme der toch, ervaar als een stem. Uh, en dat kan een, een gevoel zijn van een... een ja, ik, ik, ik heb ooit gelezen, uh, iemand die zei dat een groter thuis. En eigenlijk is dat nog meer het gevoel. Een, een heel, heel erg diep heimwee. Uh, en dat, dat, ja, dan vervalt het woord hoger of lager. Ja, ja. Het is meer een, een, een energie die... Uh, maar thuis? Ja, het is een echt, een echt thuis. thuis. Het is echt thuis. En je hebt ja. dat, dat, dat heb je op momenten. Een herkenning in de natuur, een herkenning in muziek en een soort, soort overgroot thuis. Ja. En daar leidt het zingen voor jou naartoe. Ja. Of in ieder geval die richting uit. Ja, het is in ieder geval het zoeken daarnaar. Ja, precies. Ja. Um, het is, het is, is uh, Totijn, het is iets wat mij mateloos fascineert al jaren trouwens, dat de relatie tussen kunst en religie. Hm. Uh, ik denk dat. Toen God doodverklaard werd door Nietzsche, dat kunst heel veel van, de, van de, het geloven heeft overgenomen. Mm. Terwijl het tegelijkertijd een taboe is, volgens mij, in, mm. in de kringen van kunstenaars. Ik zeg niet voor niks, Rijmer de Leo die, die schrok er bijna van toen hij er zelf mm. door mij werd uitgenodigd, uh, toe uitgenodigd om over te praten. Mm. Terwijl het zit zo dicht bij elkaar en het, is ook, het zijn verschillende dingen. Je gebruikt inderdaad het woord gevaarlijk ook zelf. Ja, maar dat, dat bedoel ik helemaal niet zo. Uh, zoals, nee. zoals jij nu uh, uh, uitspreekt. Ik, want ik, ik neem absoluut niet. Uh, ik heb geen schaamte om uh, het woord. spiritueel in de mond te nemen. Omdat nee, zingen voor mij puur spiritueel is. Ja. Puur. Puur zang spiritueel. En dat is. Uh, uh, zeker ook een verbinding met ja, noem het God, noem het thuis, noem het heimwee, uh, geef het een naam. Ja. En wat het zo mooi is aan, dat, aan die vertaling dus van, van Bram Moerland, van het Onze Vader... is dat het een gebed is uh, die een naam geeft aan, aan iets om het uh, in feite om het een naam te kunnen geven. Om het te kunnen aanspreken. Ja. Want uiteindelijk is het iets wat, je, wat iedereen wil aanspreken ja. en dus een naam wil geven... Ja. En uh, ik denk dat dat heel erg verborgen ligt in klank. En dat dat spiritueel in zich is. Het is bijna, bijna precies waar het bij Terrijn de Leeuw drie weken geleden ook over ging. En toen hmm. kwamen we uit bij de verbinding met het mysterie van het leven. Waar hmm. de muziek van Satie, in dit geval de klanken. Hmm. En misschien wel de ruimte tussen de klanken. Hmm. Eigenlijk een soort afspiegeling van is. Hmm. Of de openheid ervan maakt. Nou, we waren dus al vertrokken. Stel je één vraag aan Christian Stotijn... dan ben je gelijk daarna een end verder. Uh, Nederlandse Muziekprijs gewonnen. Uh, dan behoor je tot de top in Nederland, maar misschien ook wel gewoon van de wereld hoor. Want sinds je doorbraak, en het is nog maar een paar jaar geleden, denk ik eigenlijk, heb je een zegentocht door de wereld gemaakt. Prachtige carrière, werk met grote dirigenten. Uh, je houdt van eenzaamheid, van wandelen, van de nacht van lezen. Onder andere van Loetje Bert, zag ik op je website. Wat een fabelachtig dichter is. Er is dus nu een nieuwe cd uit. Stimme der Zeenzocht met liederen van Pfitzner, Strauss en Mahler. Waaronder de aangrijpende uh, kindertotenlieder. Het is natuurlijk ruim tijd om je stem te laten horen. Jouw stem. Ook een beetje de stem, Stimme der Zeenzocht. Van die nieuwe cd. Laten we dan eerst de, de, de donkere kant van de nacht horen. Ja, want daar heb je ook wat, net zo goed wat mee natuurlijk. Net niet alleen de lichte. Wat is die donkere kant? Die donkere kant is de, de geest die je nooit uh, zal verlaten. Ik bedoel, Stieme de Zeenzocht is het uh, lied van fietsen wat als eerste op de cd staat. Dat ja. is niet het lied wat ik nu het liefst nee. zou willen laten nee, horen. Goed. Maar het is wel vergelijkbaar, want het gaat om een stem, een geest... die je eigenlijk uh, niet meer loslaat. Dan zijn we anderhalf minuut verder en dan eindigen we in het graf. Dat is letterlijk het laatste woord van dit lied van Pfietzner. We hoorden Christiane Stortijn met Jozef Breinel. Echt een maatje is dat aan de vleugel. Jullie zijn een fantastische twee-eenheid. Al tien jaar samen. Ja, dat werpt vruchten af. Zo'n uh, goede, geweldige, artistieke samenwerking. Maar we hebben dus in anderhalf minuut ook de, de, de gang gemaakt van het leven naar de dood. Hier met een, een ruiter in de nacht... En dat is zo door en door romantisch. Dit is echt de romantische kant van vind ik. Het is nacht, je zit in een bos, uh, het paard. Uh, het is een uilkeunig. Uh, precies, en richting de dood. Ja. En ja, mij fascineren dit soort liederen al uh, mijn hele leven lang. Maar daarmee fascineert ook de dood. Ja, ja. ja. En, uh, als je het hebt over de dood, dan denk ik eerder aan een vrouw dan een man. Oh. Het komt misschien door mijn Russische... <laughs> Mijn Russische inslag, waar daar is het woord, uh, Rus, uh, het woord de dood is vrouwelijk. En bij, we zien altijd de dood natuurlijk als, uh, als een man, maar ik vind het een hele mooie energie dat het een vrouwelijke energie is. Um, uh, ik denk dat ja, de, de, de dood is iets, iets uh, waarmee je ook. Uh, Heel erg veel in overgave, en dat is eigenlijk nog veel meer de energie van de CD dan, dan het verlangen, um, op heel veel momenten in je leven uh, kan toelaten. Um, ik vind de dood eigenlijk een van de mooiste energieën in het leven. Ja. En zeker ook omdat het tijdens je leven zo vaak voorkomt. En door heel veel mensen nog steeds ook. ook uh, ja, in mijn eigen omgeving, dat het toch iets is... wat mensen altijd als een soort eindpunt zien. En altijd toch iets is wat, ze, ja, wat zo, ver mogelijk, zo ver mogelijk weg moet zijn. Dus je hebt een begin. Want het houdt gewoon absoluut op. Er is niks meer. Ja, je zegt namelijk energie, maar er is eigenlijk geen energie meer. Zo zien mensen het. Ja, ik geloof dat dood, de dood een, een hele grote energie is. En hoe zie je dat dan? Hoe ervaar ik je Ik zie dan? de dood niet als een, uh, als een einde. En ik zie het leven niet als begin. Um, ik zie het als uh, dat je bijna parallel aan je eigen leven een andere energie parallel gaat aan jouw leven. Um, um, ik geloof aan, in die enorme aantrekkingskracht. Dat terwijl je geboren wordt, de dood al als een aantrekkingskracht zo sterk in je is, dat je het uh, niet kan losschakelen van je dagelijks leven zelf. Um, en dat, dat uh, voel ik in, in lied. Dat, uh, dat het is er gewoon continu overal. De hele tijd. Elke dag. Elke seconde. En het, ver, ja, het, het verbaast mij. Het, ik begrijp dat de dood als gezicht... Uh, uh, de, de, de manier waarop mensen doodgaan afschuwwekkend kan zijn. En, en, en ja. nooit meer, uh, waar je nooit meer van geneest. Omdat het, maar de dood zelf... De dood aan zich, de, de energiedood, is denk ik een ongelooflijke verlossing... En het mooie is in de, de verlossing de, in, van het aardse bestaan. Ja, dat, en ook maar iets. Altijd ook een tekort is in die zin. Ja, maar dat. ook iets groters dan dat. Het is meer dat als je afscheid neemt van iemand in je leven, ja. uh, is dat al uh, iemand die nog leeft? Is het een, een, een bepaalde manier van doodgaan? Uh, iemand die je niet meer ziet in je leven en die je toch uh, die je moet, ook moet kunnen laten doodgaan? Ik denk dat je mensen ontmoet in je leven. Uh, van wie je zo ontzettend veel kunt houden... Uh, dat je geconfronteerd wordt met uh, een relatie, in, dat geval. Uh, in elk geval... Uh, waarbij je iemand ook moet kunnen laten sterven. En wat echt het allermoeilijkste is in een relatie, tot, van mens tot mens... Want je, weet, je wilt al heel snel iemand uh, ten eerste uh, vasthouden. Je hele leven lang. Je wilt iemand voor jou. Je wilt iemand al heel snel zonder dat je het zelfs door hebt bezitten. En dat is iets wat dagelijks terugkomt. En zelfs terwijl je met iemand leeft... Uh, geloof ik heel sterk dat je al uh, bezig bent om iemand los te laten. En dat is uh, zo heftig vaak. Zo ontzettend heftig tijdens het leven. Ja, maar daar zit een soort... Kr bevrijdende kracht in. Zo zo. Ik, ik ja, ik de, op deze tenminste op deze, deze CD-opname is dus dat is zijn al die elementen aanwezig. Een lied ja. als bijvoorbeeld Bevrijd van Strauss, dat gaat echt over iemand die heel erg ziek is en dus letterlijk tegen zijn geliefde zegt: "Ik geef jou het leven terug." En dat is zo'n ongelooflijk sterk gevoel van bevrijding. Mm. En als je dat kunt, weet je, dat, dat, dat, de tekst van dat lied is, is misschien ook voor veel mensen typisch heel romantische gedachten. Richard Demo is heel. Ja, de is, is, is, um, yeah. en. Um, maar het gevoel dat je iemand uh, ook die heel erg ziek is uh, in je leven. die dat soms. Dat, bedoel, het, is, het komt heel vaak voor dat een zieke. die in het ziekenhuis ligt. degene meer troost die hem komt opzoeken. dan degene die de zieke komt opzoeken. En dat is een kracht die. Uh, ja, die. die, die, die vind, uh, naar mijn gevoel veel sterker nog kan zijn in het leven. Dat je dus. dat dat verschil er niet meer sta, bestaat. Tussen, tussen. begin, einde en. en uh, dat je. Dat je uh, ja, die dat elke dag kunt opzoeken. En dat is niet, zo, dat is is niet soort, zwart. Is, dat is niet zwart. Ik zou het zeggen, het is een soort spanning. En spanning is energie. Dus ja. tussen het een en het andere. Ja. En al die dingen hangen samen. Ja. Dood en leven. Zo kan je het natuurlijk ook zeggen. Je hm. zei net, dit is dan om dan toch met het ene lied te beginnen. De zwarte hm. kant, de donkere kant. Van deze cd althans. Maar ook van jouw... De manier waarop je in het leven staat. Want het is niet hm. alleen maar een cd. Dit, dit, hm. is, dit zegt iets over uh, jouw wereld, denk ik. Hm. Uh, zo heb je het ook dus uiterst zorgvuldig gecomponeerd. Die andere kant, die lichte kant... die ook niet alleen maar licht is... Um, ander lied, om dat tegenover te zetten. Het is een een en al liefde. Heilig. <laughs> ja. Nacht is... Uh, Voordat je moet echt, echt denken dat je... solitair, altijd maar in je eentje... dwalen door de nacht en door de Nachtgang. wouden. Dwaalt. Nachtgang. En dat is een lied van um, Richard Strauss. Uh, en dat is voor Ewald... zeg ik dan, die daar aan de andere kant van de ruit zit... Trek 9. Toch? dan de liefde. Nachtgang. Um, tekst van Heinrich Heine, trouwens. Nee? Ik geef mee. Bierbaum. Maar in ieder geval muziek van uh, Richard Strauss, gezongen door Christiane Stortijn met aan de vleugel Jozef Breinel. Eh... Uh, Kijk, je had het net, Christiane, over het vermogen om los te laten. Vrienden los te laten, mensen los te laten. Uiteindelijk het leven los te laten. Als iets wat juist iets heel sterks en krachtigs is. Maar dit gaat over juist je overgeven. Mm -hmm. ja, daar aan, zitten we meteen aan de andere kant. Aan dus liefde. Zo, ja, maar zo, ja. ja, maar ik geloof niet dat het, dat het weer van die tegenstrijdige uh, tegenpolen zijn. Ik geloof het moment dat je, je kunt echt, echt kunt overgeven, echt kunt overgeven... dat er uh, dat het zelfs op het, het direct op hetzelfde moment al een heleboel dingen gebeuren... die je nog niet ziet. Ja. Maar die de, tegelijkertijd al, al weer nieuw zijn en, en gebeuren. En ja, het, voor mij is het echt verbonden met water. Ja, ja verandering. En, uh, ik vind het is heel moeilijk, ontzettend moeilijk om, om echt uh, te... Uh, veranderingen in je leven te, te laten gebeuren. Niet, niet te willen sturen, niet te willen controleren... niet te willen beheersen of te denken het te weten... of in te vullen, vooral in te vullen. Mijn god, wat heb ik veel ingevuld. Is dat je dingen denkt te, van tevoren... exact te weten hoe ze, hoe ze zullen gaan. Omdat je het voelt dat dat zo sterk is. En... Dat heb je als zangeres, neem ik aan. Als je een podium ja. oploopt, juist wel... Als je klein, het is een podium van zo'n kleine zaal met hoeveel, man, hoeveel mensen zitten. Er zat bomvol afgelopen dinsdagavond, 500 man of zo. Ja, zoiets, Het is een vrij klein podium, je loopt op, je doet je mond open en dan moet het komen. Ja. Hoe kwetsbaar ben je dan? Hoeveel kan je controleren? Hoeveel moet je controleren als zangeris? Ja, ja, er gebeuren natuurlijk zoveel dingen op zo'n uh, moment. Is dat je uh, momenten hebt dat je. Um, heel erg moet controleren als dus je voelt dat er dingen eventjes niet ah. uh, gaan. Ik bedoel puur technisch of met je adem, of dan word je er meteen bijgeroepen. Maar er zijn ook momenten dat je zo. Um, uh, ik heb door, door een ontmoeting met iemand uh, heel erg leren luisteren en ik dacht dat ik altijd heel goed kon luisteren en ik kwam erachter dat ik helemaal niet goed kon luisteren. Dat ik dacht dat ik luisteren is toch wel dat ik, als ik niet kan luisteren, hoe kan je dan muziek maken? Ja. Maar echt luisteren is echt heel erg lastig, omdat je luisteren, dus bijvoorbeeld, alleen al natuurlijk in de samenwerking met, uh, met Jozef, is dat echt luisteren is dus totaal je, je eigen uh, ja, ego, je eigen bewustzijn bijna uh, niet te verliezen, maar volledig te focussen op klank, volledig. En niet om, al zijn het maar hele kleine gedachten of kleine uh, tussenkomsten, dat je dat niet meer toelaat. En dat is echt, dat is elk concert is dat weer een, een, een punt, een uitdaging. Is dat als Jozef speelt, als je, dat, je, dat je gefocust bent op, op alleen maar klank. Hm. En, en, maar niet, ik bedoel niet alleen maar klank, maar wat je gaat zingen, de tekst. Dus, ja. En als er iemand is uh, die, met, die mij daarmee heeft geconfronteerd... Is het, is het ook weer Janet Baker. Is Dat je dus bij het begin alleen al bedoel, in je blik... in het beeld wat je hebt van het lied, je, je, je visualisatie van iets... maar vooral dat je de eerste noot die je zingt al de laatste moet horen... En dat kon zij zo goed. Dat, je die, dat, dat, kon, dat doet hij met dirigeren. Is dat je voelt dat, dat er een gigantische bogen in zijn, in zijn manier van dirigeren ligt. Dat bij Janet Baker als ze zingt, dat je voelt dat je alleen maar met die stroom mee kunt gaan. En zodra je dat niet hebt, wat heel vaak ook voorkomt, is dat dan voel je alsof het gebroken wordt. En dat is eigenlijk gaan puur alleen maar door je gedachten. Ten. Dus. En zie die maar stil te krijgen. Zie die maar stil te krijgen. Als, als, als je het podium oploopt. Uh, want ja. er spookt van alles door je hoofd heen ja. natuurlijk. De hele banale dingen, hele grootse dingen, van alles. Je noemt nu al twee keer de naam van uh, Dame Janet Baker. Een fabelachtig mooie zangeres. Um, je wil ook iets van haar laten horen. Dat kan ook, gelukkig. Want je hebt haar meegenomen. Althans, weer zo'n schijfje waar dat allemaal op staat. Die, uh, die stemmen, die acht. nummer acht. Um, ik wil het graag laten horen. omdat het uh, Na veel reizen. Of na heel veel uh, chaos. Als je dan in, in Ja. In, als je dan weer terugkomt thuis. Dan is dit een... Uh, dit duurt duur maar één minuut. Dat is het laatste gedeelte van uh, Lucretia. Ja. Kantaten. Als ik naar haar stem luister in, dit, in deze, dit, deze ene minuut. Dan, uh, dan kan ik echt alles weer aan. Dan weet ik weer precies... Uh, dus nou, in zo'n stem, alsof het mij, uh, alsof het zuiverend is. Dat je... Dus haar stem, haar stem, is de is de vervulling van het heimwee. Ja, dat is uh, natuurlijk huiveringwekkend. Dat, is nog... dat begrijp ik wel wat je daarover zegt. Dat is nog niet eens één minuut. Nee. Nee. Jan Janet Baker. Um, Lucretia, het is uh, meegenomen door Christiane Stoptein, mijn gast. Um, heimwee hebben we genoemd, na aanleiding van de nieuwe CD die ze bij zich heeft, net een paar dagen uit. Stiemeneer Zeen zoekt, je kan zeggen stemmen van het verlangen, maar ook stemmen stemmen van het heimwee, en dat heeft heel veel connotaties. Maar het verlangen naar het uiteindelijke thuis... dat is misschien wel het belangrijkste, zoals je het onder woorden hebt gebracht. Is dat niet een mooi onderwerp, ook om straks na ene over door te praten? Heimwee, kent u dat heimwee of andere soorten van heimwee? Hoe gaat u daarmee om? Hoe trekt dat? En is er muziek die dat voor u vertaalt of oproept? Of misschien juist wel... Um verzacht of verzoend. U kunt erover bellen met 0800 112. En dat kan u nu alvast doen, maar in ieder geval ook tot twee uur. Dat lijkt me een heel mooi onderwerp om straks over door te praten. 0800 1121. Uh, Christiane, uh, uh, Janet Baker is dat ook degene die jou dus vertelde over dat luisteren? Of was dat iemand anders? Dat was iemand anders. Oké. Okay. Ja. Maar, maar, maar zij is wel, wel... heel belangrijk. Zij is wel ook nu nog steeds? Het is nog steeds ontzettend belangrijk. Ja. Ik vroeg me af, ben jij klaar als zangeres? Hè? Ben je, houdt het op dat in dat proces? Of, of, of heb, je, heb je nog iemand bij wie je dan... Nou, Janet Baker is, is voor mij in... Uh, is, ik ben altijd... Bedoelde, um, dat zoeken, dat houdt nooit meer op. Dat, bedoelde, dat, nee. Daar heb je weer die stem. Dat het ja. ook een, een, een soms hele donkere stem is. Daarom is die, die, die donkere kant is niet weg te denken. En jouw stem is een donkere ja, het is stem. stem. Het is niet mijn stem. Het is een stem die er altijd is. En dat is de stem. Noem het de stem van het verlangen. Ja. En in dit geval, ik bedoel, verlangen heeft, uh, heeft zoveel betekenissen. Want het, het heeft met het onderwerp te maken: ja. verlangen naar de dood, verlangen naar de geliefde, verlangen naar. Uh, naar zoveel dingen, naar bevrijding, naar verlossing, naar, naar hele, ik bedoel, het zijn niet alleen maar hele, hele zware uh, dingen. Um, maar zij, dat zoeken, dat die stem, dat is, ook als je op, op een recital hebt gegeven, dat het, dat het nooit, het gaat ook heel erg samen met een bepaald schuldgevoel. is dus dat je, als je eenmaal, Janet Baker vergeleek het ooit en het vond ik, voor mij heeft een ongelooflijke betekenis voor mijn hele, le hele leven heeft dat gekregen. Is dat je ooit één moment in je leven, zij vergeleken met het octaaf. Dus uh, je weet wat octaaf ja. is. Um, dat als je dat eenmaal, ja ik zeg bij wijze van spreken, geroken hebt of geproefd... dan kan je nooit meer terug. Er zijn mensen die dat octaaf ooit uh, gevoeld hebben, geraakt en dan uh, ja, misschien met, met een kwint of, of, of met een zes uh, door het leven verder gaan... en daar nooit een bepaalde vervulling in kunnen vinden. Er zijn ook mensen die het octaaf niet kennen, wat helemaal niet een, een, een oordeel is... maar die heel gelukkig zijn met, een, met, een, met, een, met de zeven of met de, met de vijf of de, of de acht. Maar het afschuwwekkende, de donkere kant van de acht... is dat je nooit meer terug kunt. Is dat je dus elk recital... En elke uitvoering, elke noot die je zingt op zoek bent naar, naar, naar, naar die acht. Naar die acht. En dat kan je vergelijken met het Lemnis het, het, het eeuwige. En het, als je, het moment dat je... Maar wat is het dan in muzikale termen? In muzikale. Ja, het uh, octaaf dacht ik dat je gewoon bedoelde de afstand tussen. Hè, uh, een, ja, het is een symbolische taal natuurlijk. Ja. Het is, uh, je kunt. Ik uh, ja, denk wat. Als je bijvoorbeeld, hoe kan ik het anders zeggen, minder in de symbolische taal. Uh, nou, er zijn momenten in muziek die je soms meemaakt. En andere mensen maken het op een ander gebied ja. mee. Die gewoon buiten jezelf, uh, die uit jou stijgen. En dat zijn momenten, dat zijn er misschien maar enkele in je leven. En die momenten, als je die eenmaal geproefd hebt, geroken. Want het ja. is zo zintuigelijk. Het is sensueel. Het is, het is alles. Het is alles bij elkaar. Is dat een mystieke, je, zijn er andere mensen die dan... dat mystiek noemen? Een mystieke ervaring noemen? Ja, maar het, het, het lastige is dat je soms... Uh, het op momenten kunt hebben... dat je bijvoorbeeld uh, op het podium staat... en dat je een vreselijke dag hebt gehad... en je rot voelt en eigenlijk alleen maar bezig bent... met je eigen uh, ellende en, en angsten. En dat het dan gebeurt... En dat je op een momenten bent dat je na het podium afloopt... en dat je absoluut niet kunt navertellen waarom gebeurt het nu vanavond wel. En dat er uh, opeens iets gebeurt op een moment... terwijl je helemaal niet ingesteld bent op dat moment. Wat dus ook weer zegt dat je niet ingesteld kunt zijn. Hoe, uh, alles uiteindelijk is voorbereiding. Dus dat, is, dat is, kan een deel zijn van een, van een ritueel. Maar dat wil niet zeggen dat als jij uh, een gebed voordraagt... Hè, aan, aan, aan het publiek of een gebed voor jezelf... dat je die verbinding daadwerkelijk kunt maken. En dat maakt ook soms dat, je, dat, het, dat het gekmakend is. Want dat, daar heb je weer controle. En daar heb je weer dat je datzelfde wat je ooit hebt meegemaakt... dat moet en zul zal je weer terugvinden. En dat is uh, niet, alleen maar, niet alleen maar in muziek. Dat is in, je, in, je, in je, de hele tijd. Hm. Dan ben je dus ook nog eens iemand, denk ik... Met, als je, als je, nu je verteld hebt wat je beweegt, waar je zingt en waar je naar zoekt. en Hoe onvervulbaar dat misschien ook wel is. Soms, denk ik. Want dat kan je maar op een paar momenten in je leven hmm. en tijdens het zingen treffen. Je bent ook iemand die heel erg de, de eenzaamheid opzoekt. Ja, maar juist, niet, niet alleen, juist, alleen maar. Dat, dat gevoel heb ik wel eens. Nee, niet alleen nee. maar, maar... Hmm. En de, de, de, de, daarin, denk ik wel, als je bent een soort Schubert... die, die, die, die, die door het, weet je, f, soms ook verloren... of bijna aan de rand van het leven staat. Mm -hmm. Letterlijk is een van dat, de, de teksten ook, hè? van mm -hmm. een van die liederen. Um, weet ik weet niet of ik er zo gauw bij kan vinden. Het is volgens mij het tweede lied. Ik stee in waldeschatten wie aan des levensrand maar dat, dat, dat, dat gevoel uit, die uit die tekst spreekt, ja. dat kan ik ook hebben als ik aan de IJssel sta. Ja, maar ja, waar dan ook. Is dat ook het gevoel dat je hebt en wat in die muziek tot uitdrukking komt? Het gevoel dat je er. Niet helemaal. Weet je wat het is? Uh, dat heb ik moeilijk, Ja, het, het komt toch weer terug bij Janet Baker. Ja. Is dat alles wat ik nu zeg, wat ik nu heb gezegd, ja. dat. dat probeer een, een beeld van te schetsen... van je bent dus uh, iemand die uh, heel erg de eenzaamheid opzoekt. Terwijl Jenna Baker ook wel eens heeft gevoeld... dat datgene wat ze op het podium doet en dat wat ze zingt... soms zo los staat van wie je ja. in het dagelijkse leven probeert te zijn of bent. En bij mij, ik, ik, mijn, mijn, mijn hele leven is verbonden met, met muziek en met tekst. En met, dus dat, is, dat staat... In die zin niet los van het dagelijks leven. Maar ik, ik uh, en ik, ik, ik zoek altijd. Ik zoek die eenzaamheid ook op. Maar ik zoek tegelijkertijd, tegelijkertijd ook een leven. Uh, in verbinding met mensen. Ja. Dus ook een dagelijks leven. Ook een leven uh, met, verbonden met kinderen. Ook een leven uh, verbonden met uh, studenten. Met, met, met delen. Dus het is niet zo dat ik... Uh, uh, die behoefte om alleen te zijn of, of, of, of in eenzaamheid... Dat dat, dat dat een enorme... Je wilt iets zeggen? Ja. Ik praat veel te lang. <laughs> nee, nee, zeg, maar op. <laughs> Waarom heb je je nou uitgenodigd? Nee, ik, wilde, nee maar ik dacht ik heb het verkeerd geformuleerd. Dat dacht ik. Als ik je dan, dan zit ik te luisteren. En denk ik van: oh ja, nee, maar het komt door het woordje heimwee. Als, dat als er dus ergens een wereld is waar je na, naartoe getrokken wordt, die misschien wel totaler is. Of zuiverder. Ja. Waar al die tegenstellingen zijn opgeheven. Waar je naar zoekt. Dat is het moment waarop, waarop je misschien op zijn hoogst toch maar als priesteres op het podium af en toe aan kan raken. Of als meisje dat aan de IJssel staat. Het kan me niet schelen waar en hoe. <laughs> maar het, het zijn maar zeldzame momenten. Dus het grootste deel van de tijd ben je niet thuis. En daarom. Hmm. Daar vraag ik naar eigenlijk. Maar dat thuis ja. dat, dat, dat, dat ben je zelf. Dat is niet ergens. Dus... Nee, precies. Maar ben je, ben, je niet, zijn, ben je niet degene die je moet zijn? Als je, bedoelt als je, je bedoelt als je ergens uh, in, uh, in het buitenland bent met dat heimwee? Ja, dat heimwee heb je altijd. Ja, maar weet je, heimwee... Uh, dat, uh, dat fundamentele heimwee. Als he, je het hebt over heimwee, dan denk je vaak aan iets wat... Um, je, je, je hebt heimwee naar, naar iets wat, waarvan je vaak iets verbindt wat ver weg is van je, waar ja. je niet bent. Ja. Maar ik geloof iets heel anders. Het is een heimwee wat in jou is. En dus altijd in jou is en altijd thuis in jou. Ja, ja. Dus dat betekent dat dat niet uh, eenzaam is of, of, uh, of donker of ongelukkig. Het is sterker nog, het is het meest gelukkig gevoel. Wat, wat, tenminste, wat ik weet niet voor andere mensen, maar het, het meest gelukzalige gevoel wat er is. Is dat thuis, dat pure thuis zijn daar ergens op die plek. En dat kan dus overal ter wereld waar je maar bent. Maar dat is zeker niet eenzaam. Want eenzaam is voor veel mensen is heel negatief. Het is alleen, is, is, het is juist verbonden met zoiets wat zoveel groter is... waar je juist niet meer alleen bent. Ja, en, en, en daar leidt het zingen, hè? de kunst... Toe. Ik vind dat het hele gesprek gaat ook vind ik ook een soort legitimering van wat kunst is in deze wereld. Mm. En het lijkt soms wel alsof onze maatschappij die kunstenaars een beetje uitspuugt van nou jullie, jullie vermaken jezelf en, uh, en uh, nou, alle, we hoeven niet te herhalen wat, wat er allemaal gezegd wordt over kunst. Maar jouw hele verhaal is natuurlijk ook een betoog ter verdediging van mm. de kracht en de, de, de, de status van wat kunst is... en wat het vermag en waar, waar het een hmm. poging toe is. Zo mag ik dat toch ook zeggen, denk ik. Mag. Ja. <laughs> ja. Toch is dat beeld van uh, Peter van der Lind om jou als een, als een priesteres uh, op het podium te zien. Wat, hoe zei dit nou letterlijk in de krant in Trouw gisteren? Als een priesteres die een hallucinerend ritueel uitvoert. Dat, heeft, dat is eigenlijk toch wel een heel erg treffend beeld, denk ik voor jou, voor wat je beoogt als zanger is op het podium te doen of te bereiken. Hallucinerend, hm. dat weet ik natuurlijk zelf uh, niet op zo'n moment. Nee. Maar wel dat, dat je... Ja, dat, dat, dat, dat, heel, dat, dat die sterke, uh, ik noem het weer opnieuw energie... want het, dat, dat ervaar ik zo... Uh, is ook bij dat lied van de eerde bijvoorbeeld van ja. Maler. Wat heel erg, ja, dat zijn een van de uh, stukken die ik, uh, die ik hoop mijn hele leven te kunnen zingen. En die ook op, uh, op hele, bizar genoeg, hele symbolische momenten in mijn leven steeds terugkomen. En ik zing het elk jaar, altijd wel ergens, maar altijd op, op een moment uh, in het jaar dat ofwel met uh, afscheid nemen te maken heeft of nieuw leven. En de, ik denk uh, dat het, ja, ieder, iedereen verbindt het verbindt met zijn eigen leven. Maar als je dat vindt uh, in de vorm van muziek... is dat zo helend en zo, uh, zo, geeft zoveel kracht. Kan muziek geven. Dus eerder nog in, in, uh, in, in woorden als, als kunst of iets hogers... Of iets, is, het, is, het, is het iets wat... Uh, wat, wat zo, zo meer verbindt dan, dan, uh, dan wat voor woorden dan ook bij elkaar. Uh, is dat ik inderdaad denk dat, dat zeker een stuk als dat lied van de eerde. Dat het iets is alsof je uh, als een, bijna als een, als, een, ja, als een priesteres een verhaal, een, een verhaal vertelt. Ja. ja. In verbinding met... Ja, iets wat ja, groot en hoog is. Ik vind het ook helemaal niet gek dat bijvoorbeeld Janet Baker... Ik heb haar vorige week in Londen gezien. Het vond ik heel erg leuk om te horen. Zij is nu 78 jaar. En ze vertelde haar dat de moderne taal van de Bijbel nu haar... Uh, it, it, ze zei letterlijk, it leaves me cold as stone. <laughs> uh, maar uh, er was een festival in Londen. Zij, zij woont in, in, uh, in een bepaalde plek van uh, Engeland. Waar ze ook lid is van de kerk. Maar uh, waar ze dus de... de, de uh, dan moet ik even naar de, de, de, de alleroudste uh, bijbelvertaling nu uh, voorlezen. Die dus uit de tijd van Shakespeare uh, komt. Uh, en dat is, zo, ze zegt, dat is zo poëtisch en zo sterk. Dat zij dat voordraagt nu in de kerk. En ik werd zo blij toen ik dat hoorde. Want ik, ik hoor haar die, de kracht die zij heeft met zingen. En die ze heeft gehad. Uh, doet ze eigenlijk nu op een bepaalde manier hetzelfde. Voor een, voor een kerk. En het is dus uh, alsof ze Shakespeare voordraagt. Ja, en dat, dat voel ik ook bij zo'n gebed als het Onze Vader. Als je het Onze Vader leest, ja, dat, dat, dat, dat laat mij ook koud. Ja. Maar zodra het poëzie wordt, zodra het weer uh, die, die, die, uh, die kleur krijgt en glans. Het, het trof mij dat je een aantal van de dichters die ik ook tot mijn favorieten rekent... op jouw website hebt staan. Een aantal voorbeelden van hun poëzie, waaronder het Zelaan trouwens, maar ook uh, Lutje Bert. En is, vind ik, een, een, een fabelachtig gedichter. Uh, notabene moderne eigenlijk. Hij leeft natuurlijk niet meer. Maar... maar dat is een mysticus geweest. Die die ervaring kent van in een soort brandpunt zitten... van alle tegenstrijdige ja. dingen die het leven uitmaken... en dat in, als eenheid ervaren. En dat dan in poëzie onderbrengen. Zoals jij dat dus kennelijk ook in je liederen doet, denk ik. Probeer ik. Dat, dat lukt behoorlijk, hoor. <laughs> Christiane, ik dank je wel. Ik wens je een... Uh mooi leven. Ik jou ook. En uh, we hadden nog best lang door kunnen praten... maar dat, dat kunnen wij niet doen. Zometeen het hoorspel. Uh, Goeie reis naar huis weer. Naar nou, dat prachtige stadje aan de IJssel. Wij gaan wel met u doorpraten over verlangen, over heimwee. Kent u dat heimwee? U kunt bellen met 0800 1121. U kunt natuurlijk ook e-mailen naar... kazaluna of twitteren. Uh, dat volgen wij ook uiteraard. Maar telefoon... Telefonisch is het leukste, want ik hoor graag verhalen over die kracht die ook wel iets heel goeds kan hebben of zo moeilijk kan zijn. Heimwee. Tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.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 Dus dit is nou het vakantiehuisje van de beroemde Kalle Blomquist. Hm. leuk. Spartaans. De ideale omgeving om een financiële gangster te ontmaskeren. Start jij de computer, zet in koffie. Good morning, was. En? <laughs> ik heb niks te veel gezegd. Wat een enorme hoeveelheid informatie. Ja, het is de groep.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 Dat had jij nu gezeten met bewijsmateriaal dat Wennerström een gangster is... terwijl Millennium ondertussen bezig was failliet te gaan. Nou, niemand heeft mij gevraagd Wennerström te ontmaskeren. Maar, maar als? Maar, ik heb het toch nu verteld? <lacht> Wat? <lacht> uh. Met Michael Bah. Oh. Met Michael Blomqvist Heb je je nummerherkenning niet aanstaan of zo? Erika... Het is drie uur in de nacht. Weet je nog die verdenkingen die je had tegen onze redactiesecretaris van Millennium? Ja, Dolman. Je had gelijk. Hij werkt in het geheim voor Werner Strum. Hij is gezien in een café. Hij speelde informatie door aan Christen Seude van het tijdschrift Monopol over een nog te publiceren artikel. Monopol is weer van Werner Strum. Ik ontsla die zak vandaag. Nee, nog. nee, doe niks. Wat? Ik ben met iets bezig. Een verhaal.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 Wie is ze? Wie is wie? O oh. oh, zij, ik zal haar nog wel eens aan je voorstellen. Ze is nogal uh, opzienbarend. Mysterieus, Michael. Slaap lekker. Wat is het? Hé, een LP collectie.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 Naakt dansen op het plein bij sloesen? Vraagteken. Hé, hey, Mikaël, moet je eens horen. Hier op de site van de Hedeby na een kort ziekbed is onverwacht van ons heen gegaan... onze moeder Isabella, Keuning Wanger. Weduwe van Godfried Wanger. En Harriet' naam staat erbij. Hoi, Mikaël. Harriet Wanger heeft mij vandaag bezocht op de redactie van Millennium.